Dat ik dan smerig, ogen druipen olie, visogen olie, zweet en druipen, rilling, dat het lichaam niet van mij jou, niet van mij jou, maar van plastic, dat huis de haren vacht met eenzame torens vacht en poot